wel heel kort om je lekker te voelen. Anderhalve minuut lang Feeling Groovy van Simon Garfunkel. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, Jeroen van Gent gaat voor ons de straat op. De kolom van Midas Dekkers. En Tessa Stolze is coach bij Tegenslag.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 Why do we keep holding on? I don't know why Pretending to be oh so strong Oh why? Is there something I don't know? Something very wrong maar even terug in de jaren negentig met Phil Collins en that's just the way it is. En daarvoor Elkie Brooks. En fool if you think it's over. Sterker nog, we beginnen pas. We gaan naar ons eerste onderwerp. Jeroen van Gent ging voor ons de straat op en vroeg voor bijgangers... welk tv-programma van vroeger zou u nu nog wel eens terug willen zien... Goedemiddag mevrouw. Goedemiddag. Mag ik u wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Geen ellende, dus niet, niks over politiek of wat. Okay. Man bij het hond vragen. Weet u dat nog? Ja, ja, ja. Nou, welk tv-programma van vroeger zou u weer eens graag terug willen zien? Swiepertje. Ah. Dat was heel lang geleden. Ja, maar dat weet ik nog. Leuk. Ja, ja. ja, Wat vond u er leuk aan? Uh, hoe vrijgevochten die was. Ja. Gewoon het, het genieten van het leven. Ja. Ja. Die man die speelde die rol wel goed, hè? Jop dooderen. Ja, jouw dooderen, heel goed. Ja. Ja. Mijn moeder vertelde, bij de week Marti ging, ging allemaal snel inpakken, want dan kon ze naar huis om een sippertje te zitten. Oké, okay. <laughs> ja, dat weet ik dan weer niet, maar ja. Ja, nee, het was wel altijd heel leuk. tv-programma van vroeger, oh jee. ja. Uh, dat is een goede vraag. U heeft ook vast bent een beetje geschiedenis ja, ja, dat hij ja, zegt: ja. van, Nou, dat is er nu niet meer. Dat zou best ik, wel sterk uh, uh, God, we weten dat programma nou ook weer. Uh, over de balk. Over de balk? Over de balk. Waar ging dat over? Dat was een programma over uh, projecten van uh, gemeentes en bedrijven. Oh. Waarbij mensen zoiets hadden van waarom heb je dit gedaan? En hoeveel heeft dit wel in godsnaam niet gekost? Ja. Dat vond ik zeer actueel als we naar de nieuwe populiere laan kijken. Het laatste weet ik even niet, maar het gaat om zeg maar geld over de balk gooien. Ja, geld dus. over de balk gooien. Uh, Bushaltes die op hele rare plekken gebouwd werden, ja. uh, weginrichtingen waar we mensen zoiets hadden van. Ja. Wat zijn dit allemaal voor tafereelen wat met mijn belastinggeld gedaan wordt? Nu is het zegt, het nou, komt langzaam Dat, uh, dat uh, programma ja, dat wel dat, dat zou ik wel leuk vinden als dat weer op tv kwam. Gewoon eens, uh, we hebben het heel veel over, ja, we moeten bezuinigen. En uh, we komen allemaal geld tekort voor de jeugdzorg. Het is nou, nou, nog dat, actueel hoor. Het is nog super actueel. En dan, dan, dan doen we dat met ons geld. Dan denk ik van, ja jongens, slaan we toch de plank wel een beetje mis. Welk tv-programma van vroeger zou u wel weer eens terug willen zien? Lingo. Hey. <laughs> Nou, vind ik ook heel leuk. Is het überhaupt weg? Dat wist ik niet eens. Er staat het niet meer? Jawel. Het is oh, wel. Ja, in. heel af en toe. Oh. Lingo. Lingo. En waarom? gelijk maar. Nee, je hebt nu dat spelletje op de, bij de krant, dat uh, woord van de dag en zo Dat is een soort van lingo, maar dan één woord per dag. In de krant? Ja, online. Ah, oh, oké. Okay. Dat wist ik ook niet. Welke krant is dat? Jij hebt hem in het AD, AD toch? AD. Hij dat... komt van de New York Times uit Amerika. Hé? Die opdracht? Die, ja, die, die, die dat rubriek. heet hem, een wordle heet het dan. Dat je zo'n oh. woord moet doen, net als in Lingo. Dat is hetzelfde. Ja. Wat vond je er leuk aan? Vond je er leuk aan? dat is gewoon elke dag weer een nieuw woord bedenken. Ja, gewoon even een brein breken. Ja, elke dag. Heeft u er Oké, okay? waarvan u zegt van ik zou het wel eens terug ja. willen zien. Ik doe me ook uh, online, die ad uh, lingo oh, Ja, daar heb je, je, hebt twee, je hebt drie woorden dan. Een, twee van vijf en één van zes. Elke ochtend, oh, standaard. Maar welk tv-programma zou u ook nog wel eens terug willen zien, behalve Lingo? Goh, dan vraag je me wat. Ja, die, grote, die grote shows zoals uh, uh, Quiz en zo. in je stuk zoet. Met publiek? Ja, die hele grote, ja. Maar dat zie je helemaal niet meer. Dus nee. denk ik ook te de duur, weet ik, geen idee. er dat schiet mij te binnen. Ja, ook en leuk. Of met Willem Ruijs. Willem Ruijs, In ja. Circus stand. Welk televisieprogramma van vroeger zou u wel eens terug willen zien? Uh, honeymoonquiz. Ah, Echt zo'n programma met het publiek? Ja. Showprogramma? Die vind ik wel leuk. Wat vond u er leuk aan? De, gewoon het, het, het, het, het gezellige amusement. Ja. Niet veel nadenken. Gewoon lekker, lekker mee Meegenieten. Ja. He, he, he, heeft u dat ook? Heeft u ook ook eentje waarvan u zegt, nou, die wil ik wel eens terug? Nee, niet, niet speciaal. Nee. Nee? Nee. nee. nee? nee. U bent tevreden met wat er nu nee. op, op televisie is? Ja. ja, helemaal. Maar die showprogramma's, wat, wat u, uh, ja, ik weet niet of het een vrouw is, maar ja. uh, die showprogramma's, doet dat u iets? Nou, ik vind het leuk om naar te kijken. Dus ja. de honeymoon quiz, bijvoorbeeld. Is dat ja. ook leuk? Ja hoor. Wie van, ja. Wie van de drie? Wie van de drie? Wie ja, van ja, Dat is nog steeds ook. Dat is nog een nieuwe dat versie. Dat vinden ze leuk. Dat ah, was toen leuker. De oude versie? Ja, de oude versie. <laughs> ja, <de oude> versie. <laughs> Oké. Okay. Ja, dat kan. Dat uh, zoals u wenst mevrouw. Heet... Met André Hazes en uh, Joost Prinsen. Allebei al overleden. Fantastisch leuke serie uh, op de Vara. Waarbij uh, Joost Prins een hele bekakte butler speelt. Van een adellijke mevrouw. Ja. En die adellijke mevrouw die wil het terug doen voor de samenleving. Ja. En dus houdt ze een ex-gedetineerde in. Voor uh, als uh, re-integratietraject of ze noemt dat. Uh, reclasseringstraject voor die ex-gedetineerde. En wie is de ex-gedetineerde? André Hazes. Nou, moe. Ja. het komt heel langzaam bij mij terug nu. Goh. Dat... Dat vond ik echt de allerleukste serie ja. die ooit in Nederland gemaakt is. Zoals die mensen. Misschien is het nou helemaal niet leuk meer, want het ging best wel traag. En eh. Uh... Tegenwoordig wordt alles heel snel gemonteerd. Ja. Maar dat vond ik zelf in mijn jeugd de allerleukste serie om naar te kijken. Zoals u wenst ja. mevrouw Van der Vara. Ja, en de, en, want ik kan me nog herinneren. Dat was de eerste keer dat hij uh, acteerde, hè, Andreasus? Nou, volgens mij ook de enige keer, want zo maar, goed was het niet dus volgens mijn ouders. Maar, maar u leeft tot het heel snel op. Zou je het wel eens terug, echt willen terug willen zien? Dus? Ja, want ik heb het vaak op internet gekeken of het erop staat. Maar het staat nergens op. Ik kan het niet vinden op YouTube en zo. Vandaar dat... Weet je, ik, Zoals ik, u wenst mevrouw. Zoals Goh. u wenst mevrouw. Ja. Allebei al overleden. Joost ja. Prinsen en, en André Andreasen. Hazes. En alle twee legendarissen natuurlijk. Op hun eigen vakgebied. En welk programma van vroeger zou u wel eens terug willen zien? Wie van de drie? Nou, ik bent heel snel. Ja, nou ja, het is wel uh, natuurlijk een paar keer herhaald. Ja. Maar ik vond het altijd wel leuk. Ja, het, ja, het bestaat nog... Misschien me naar zo ineens te binnen hoor. Het bestaat dus nog een beetje, Ongetwijfeld ja. nog, nog wel veel meer. Het nog voor jouw tijd. Oh, ja. <laughs> Wie van de drie? Maar heeft u een favoriet waarvan u zegt, nou, die wil ik nog wel eens terugzetten? Ja, ik op volle toeren. Op volle toeren? Giel oh, ja, Montagne. Nou, ja, hij is ook overleden. Giel. Die is ook overleden. Ja, ja. Ja. Maar dat vond ik ook wel een leuk programma ook. Uh, het Ross. En waarom? Ik Ja. En dat zie je wel op tv, maar nog niet echt. echt uh, niet veel meer. Niet veel aanbod. Nee. nee. Ja. is allemaal meer, uh, ja. Ja, de voice. De Ja, het kan maar niks. Ja, uh, als nieuwe programma's. Ja. Nee, maar goed, Gil Montagne was echt ook levenslief. Smartlappen, dat hoor je al helemaal niet meer. Nee, nou ja, je hebt een beetje haasjes gehad natuurlijk. Die man is ook al jaren dood en zijn zoon. Maar nou het een beetje op. Nou, ja. Ja, ja. we hebben wel heel, heel, heel veel nieuw talent. Ja, hè? dat wel ja. Ja. Ja, ja. Yves Berens en zo, ja, mijn favorietje, lekker hoor. Dus. Nee, maar vertel nog eentje waarvan u zegt van nou, echt iets van vroeger waar we naar keken van hé hey, jammer dat het er niet meer is. Uh, toen was het geluk heel gewoon. <laughs> oh, <laughs> bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, dat is ook ja. weer niet zo heel erg oud, hè? denk ik. Nee. Nou ja, ja, toch. Ja, toch wel oud. Maar... Het is herhaald. Ik ga wel het verder. Toe, ja, ik ben iets ouder al. Maar ik ga terug naar Dappere Dodo. Ja, dat heb ik dus niet meegemaakt. Nee, dat bedoel ik. Oh, nou, kijk, dan ben je toch wel een stukje st jongen dat altijd ja, Zeker wel. Nee, maar ja, dan vraag ik het ook. Ja, de Ja, wat zat daar dan ook weer in? Ja, een soort uh, zat erin, poppen. zat ja. zo'n Wij ja, ja. ja, ja, als kind ja. de, aan de buren hadden pas een tv mochten we kijken. Voor vijf centen. Voor vijf cent. Van 5 cent. Ja, wachten ja, we kijken. Ja, ik bij de buren kijken En ging Voor woensdagmiddag 5 cent. Vijf uur had je dat bij dood. En dan kregen we een snoepje en uh, weet dat? Uh, Rania-limonade, aanleglimonade. Uh, oh. aanleg, ja, dat ja. ja. was echt nog een happening, iets leuks. Ja, nee, dat was echt. Ja, dat wij, mijn opa en oma hadden ook een TV en wij hadden dat thuis nog allemaal niet. Limonade-siroop heette dat? Ja, limonade-siroop, ja. Heel goed. Okay. Fijne avond, Fijne avond. Mann, niet wirklich een goed Haar. Sandy sagt zu Daisy Ree: Macht nichts, wenn ich von der Schule flieg. Dan no? geh ich halt runter zum Club am See und schnapp mir Mr. Big. Irgend so'n Schnucki mit ner Riesenjacht, woon berufverwöhnter Sohn. Von dem Golfclub, Daddy mit dem Kop in der Hose und zu so doof für Depression. Schade drum, Papi-Schichtet halt ein Konto um und gib auch mir ein Stück ab vom Glück auf der Suche nach Mr. Big. Mr. Big, Mr. Big, Mr. Big. Mr. Big. gib auch mir ein Stück ab vom Glück. Als Wenn ik erstmal in diesen Kreisen bin, weiß ik genau, dass ich ihn vind. Nur dieser Trottel, der da reinkomt, grad riecht. 10 Meilen gegen den Wind. Nach Pump und Nacht, zu großem Fuß. Lieber Gottel, sag mir, warum bloos? Grad ik immer wieder solche Luschen krieg. Auf der Suche nach Mr. Big. Mr. Big. Ah, schöne Frau, is ganz allein. Mr. Big. Das hier is bald Schloss in Lichtenstein. Geschickt auf der Suche nach Mr. Big. Mr. Big. Noch ein Sekt? Ich lade dich gerne ein. Mr. Big. Richtig sein. Muss denn gerade ich immer wieder solche Nieten ziehen? Darf ich vorstellen, Mr. Bean. Avec ma gueule de métèque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 we nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à mourie. mourir. Heb je een uitzending van de late avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. time I used to know. I used to know. I'm dancing on. I wear my favorite dress for fun. Wel een mooie plaats. Nona was dat en This Is All I'll Be. En daarvoor een oudje uit Frankrijk. 1969 was het jaar voor Georges Moustaki en Le Métek. Zometeen de column van Midas Dekkers naar cc en People in Love. Turning of wheels As it grows Look at my face in her eyes Van 10CC, People in Love. Muziek uit de jaren 70. Ons volgende onderwerp: Midas Dekkers neemt een voorschot op het voorjaar. En komt in de stemming met de kloothommel. Stel u voor, u bent een vlotte jongensbloem. En het is voorjaar. Uw meeldralen stijf overeind, de helmknoppen bijkans berstend van het stuifmeel, staat u te pronken in de bloemenwei. Even verderop staat een meisjesbloem. Een wereldwijf. Haar felgekleurde schaamblaadjes verhullen nauwelijks de stamper, blozend, met bovenop, vol vochtige verwachting wijkend, de goddelijke stempel. En het is voorjaar. Wat zou u graag met haar willen bloeien? Maar dat gaat zomaar niet. U kan er niet bij, want u hebt geen voetjes. Met die verrekte rotsteel zit u aan die verrekte rotgrond vast. Noodgedwongen houdt menige het bij halsreikend uitzien... tot hij het niet meer houden kan en zijn zaadcellen uiteindelijk meegeeft met de wind. Wat een afgang. Vergeleken met de kans dat een van zijn cellen zijn geliefde bereikt en bevrucht, was Onan een scherp schutter. Slimme bloemen weten beter. Zij roepen de hulp in van een ander organisme dat wel voetjes heeft of nog beter, vleugels. Een bij of een hommel bijvoorbeeld. Die lokken ze vakkundig. Met behulp van een uitgekiende marketingmix van platform, modetinten, honingmerk en aroma weten ze hun doelgroep vast aan zich te binden. De reclamejongens zouden dus wat minder in rokerige zaaltjes moeten brainstormen en wat meer de hei opgaan. Want hier heeft de communicatie tussen merk en consument de perfectie bereikt. Elk merkbloem heeft zijn eigen vaste openingstijden en de klant weet dat. Zoals hij ook weet welk merkbloem voor zijn tonglengte, vliegsnelheid en energiebehoefte het meest in aanmerking komt. Zodoende wordt elke bloem voornamelijk bezocht door bestuivers die zojuist een bloem van hetzelfde merk hebben aangedaan wat de bevruchting zeer ten goede komt. En zo gaat het al miljoenen jaren. Alleen de laatste tijd doet zich een probleempje voor. Stel u voor, u bent een spetter van een meisjesbloem. Eerst was u een zaadje dat viel stom toevallig in goede aarde. U ontkiemde, de kiemblaadjes vingen zowaar voldoende licht op om een stengeltje op te kunnen zetten. Het stengeltje werd een stengel, er kwamen bloemknoppen aan. Al met al maanden werk, een kans van 1 op duizend dat het lukt. En daar eindelijk gaat u open. U moet er snel een bij hommel komen om u te bevruchten, anders is alles nog voor niks geweest. Daar komt al iemand. Maar een bij is het niet. Het is een mens die door een perfide loop van het lot van dezelfde geuren en kleuren houdt als een insect. Snel wordt u met stelen al afgesneden... en samen met een stel andere geslachtsorganen op steeltjes in een vaas gezet. Op tafel, met heel het gezin eromheen. Gezellig. Is de reclamecampagne dan toch mislukt? Wel, nee. Integendeel. Juist omdat mensen zo van bloemen houden, kweken ze ze... Vertroetelen ze ze en spreken ze ze zelfs toe. Zie de mens in zijn vrije tijd uren, dagen ploeteren in zijn tuintje, spittend, hakkend, saaiend, potend, dunnend, zo nodig zelfs bestuivend. De bloemen lachen hem stralend toe. Nooit eerder hebben ze zo'n grote kloothommel gezien.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 Waar had ik zoiets verdien? Ze geeft een kus en een knuffel en een lach die me liefde laat zien. Zestien.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 en een gulle lach is het mooiste moment, de kroon op mijn dag. Ga maar lekker slapen pa, het wordt vast laat. Ik doe geen domme dingen, maar je weet hoe het gaat. Oh, ik vraag me wel eens af, waarom ik zo wel verdien. Ze geeft een en een knuffel en een lach die mijn liefde laat zien.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 en een gunnacht is het mooiste moment, de kroon op mijn dag. Ga maar lekker verder, kleine Ik laat je Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. My life has been a poor attempt to imitate the man. I'm just a living legacy to the leader of the band. My brother's lives were different, for they heard another call. One went to Chicago. And the other do St. Paul And I'm in Colorado When I'm not in some hotel Living out this life I've chose And come to know so well Said, I love you near enough The leader of the band is tired and his eyes are growing old But his blood runs through my instrument and his song is in my soul My life has been a poor attempt to imitate the man En Vogelberg hoorde je, een leader of the band. En daarvoor Hans Vermeulen. En een kus en een knuffel. We gaan naar ons volgende onderwerp. Tessa Stolze noemt zichzelf coach bij tegenslag. Hoe dat zit, vertelt ze aan Tira Cox. Fijn dat je er bent, Tessa. Dankjewel. Uh, Tessa, jouw beroep. Wat doe je precies of wat ben je? Ja, ik ben coach en uh, ja, binnen het coachvak heb ik uh, geprobeerd een specialisatie uh, te ontwikkelen. En nu ben ik op een punt dat ik zeg, ik ben coach bij tegenslag. Coach en, uh, met tegenslag? Bij tegenslag. Ja, dus eigenlijk voor iedereen die iets meemaakt in het leven wat anders loopt dan jezelf zo graag had gewild, uh, ja, daar help ik mensen bij. En dat doe ik voor een heel groot stuk vanuit mijn eigen ervaringsdeskundigheid met chronische pijn. Dus zo is mijn pad ooit begonnen. Ik had uh, zelf pijn en ik probeerde daar eigenlijk een, een leven mee te leiden. En ik had zoiets ja daar wil ik mensen mee helpen. Hoe oh, zo... oh, ontstond die pijn eigenlijk? Had je een ongeluk gehad of was nee, het op je werk iets? Ik was, uh, ik was zwanger, dus uh, tijdens mijn tweede zwangerschap kreeg ik opeens pijn bij het zitten in het stuitgebied. Um, en die pijn ging niet meer weg. En natuurlijk ga je dan naar behandelaars... en iedereen heeft gekeken of het uh, opgelost kon worden. Maar op een gegeven moment kreeg ik de boodschap... nou, we weten het niet, leer er maar mee leven. Ja, en toen had ik zoiets van... leer er maar mee leven, maar hoe doe je dat dan? Uh, en wat deed je eigenlijk voor werk? Ik was communicatieadviseur. Dus ik zat uh, vier dagen per week achter een computer... Nou ja, en die pijn, die was bij het zitten. Dus dat, uh, dat ging niet meer. En inmiddels had ik twee kinderen onder de twee. Ja, en dan zit je eventjes in een heel groot stuk tegenslag. Van ja, Hoe moet ik hiermee omgaan? Hoe moet ik nu mijn leven leiden? Hoe moet ik werken? Hoe moet ik een moeder kunnen zijn? Uh, met die pijn. Wat deed dat psychisch met je? Nou, op een gegeven moment raakte ik daar overspannen van. Uh, het punt dat ik echt uitviel en dat ik muziek moest melden... was dat ik fouten begon te maken. Nou, dat vond ik zo vreselijk. Ik was een hele simpele taak aan het uitvoeren... En op een gegeven moment kwam ik erachter van... hé, maar ik zit het helemaal verkeerd te doen. Ja, en toen knapte er iets in mij dat ik dacht... ja, werken met pijn, dat lukt mij wel. Maar als ik het psychisch daardoor niet meer kan handelen... ja, toen, toen stort ik eigenlijk een beetje in. Toen, uh, toen ben ik thuis komen te zitten... Ja, en in het begin ben je dan gewoon heel erg aan het vechten van, oké, okay, nou die pijn moet weg. En als de pijn weg is, dan wordt alles weer beter en dan ben ik weer de oude. Eigenlijk maakte ik het zelf erger, doordat ik steeds maar dacht van, ja, nee, maar dit moet ik toch gewoon kunnen. Ik kan toch niet bijvoorbeeld die en die afzeggen of, hè, oh ja, nee, mijn dochter wil nu dit of moet nu dit. En, dus ik bleef maar over die grens heen gaan. En het lijkt wel daar... een visieuze cirkel, hè? En maar ja. versterken, en maar versterken. Ja. En eigenlijk kwam ik steeds uh, dieper in de put. En die pijn die werd daar niet beter van. Hoe Want, kwam je eruit? Want je zit hier nou toch redelijk stralend voor me. Ja, gelukkig wel. Ja, dat is echt een proces geweest. Dus in die tien jaar geleden dat het gebeurde... Uh, ja, ben ik zelf heel erg naar mezelf gaan kijken en naar mijn persoonlijkheid. En wat me ook heel erg geholpen heeft, is een revalidatietraject waarin ik begeleiding kreeg. En dat daar op een gegeven moment het kwartje viel van ja, maar wacht eventjes. Dat terug willen keren naar die vier dagen per week achter een computer, dat moet ik niet meer willen. Dat is niet haalbaar. Uh, maar wat dan? Ja, en toen kwam dat stemmetje weer naar boven van... ja, hoe leer je hiermee leven? Ja, nou, dan ga ik mensen helpen om te leren leven met, uh, met pijn. Dus in het begin was ik echt pijncoach. Zo profileerde ik mij en later ging ik dat wat breder trekken. Ik dacht, ja, eigenlijk al die ervaringen... en al die coachopleidingen die ik daarna heb gedaan... die helpen eigenlijk iedereen die met tegenslag te maken krijgt. En je eigen ervaring, helpt die daarbij erg? Ja, absoluut. Nou, Als ik ergens dat jij heel lichaamsgericht bezig kunt zijn... Ja. Misschien is het een hele foute afslag die ik nu neem, maar het enige wat bij mij opkwam was oh, een heerlijke massage of zo. Maar dat is het vast niet. Nee, dat is het niet. Natuurlijk kan dat helpen. Er zijn allerlei manieren waarop je beter in contact kan komen met je lichaam. Maar wat ik merk is dat mensen die pijn hebben of die ziek zijn, heel erg vertrekken uit hun lichaam. Hun lichaam is een plek waar ze eigenlijk niet meer graag willen zijn. En het hoofd is dan bijvoorbeeld veel prettiger... Hè? want je kan lekker zitten denken of uh, een beetje vluchten in je hoofd. Dat is wat heel veel mensen doen. Die raken de connectie met hun lichaam kwijt. Maar op het moment dat je naar een stuk, stuk heling wil... of eigenlijk gewoon op een betere manier om wil gaan met je pijn of met je klacht... dan is toch de enige weg die je kan lopen, is dat lichaam in. Er is geen andere weg dan weer eigenlijk naar de plek van die pijn uh, toe te gaan... en dat te omarmen. Ik voel dat het tijd is om mensen te laten weten hoe ze bij jou terecht kunnen komen. Wat is je informatieadres? Mijn, uh, mijn praktijk heet Mindful Motion. Dus ik heb een website. Dat is mindfulmotion.nl. En daar staan al mijn gegevens op. Dankjewel. Dankjewel voor deze update over jou. En over je eh, mooie afslag die je hebt genomen. Mooi en leerzaam. Dankjewel Tessa Stolze. En zo kwam alles toch nog goed. Lindsay de Pol en Won't Somebody Dance With Me. En dat was de late avond. Maandag is er een nieuwe late avond. Dan met Norbert Ketting. Houdt voor de onze website, de lateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Mark Nopfleur blijft nog even bij je. Fijne nacht.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 We are sailing to Philadelphia, a world away from the coldy tide. Sailing to Philadelphia.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 Just sailing to Philadelphia